10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Volgens de vakcentrale FNV dreigt het bestaande netwerk... aan kinderopvang in te storten door de vele bezuinigingen... en komt de arbeidsdeelname van jonge moeders in gevaar. De FNV heeft een brief geschreven naar de Tweede Kamer. Morgen wordt er in de Kamer gesproken over de nieuwe wet kinderopvang. De FNV heeft met andere partijen een plan gemaakt... voor nieuw op te richten kindcentra... Daar moeten alle kinderen in ieder geval drie dagdelen terecht kunnen. In de centra worden onderwijs, sport en spel aangeboden. Hiermee wordt de kwaliteit volgens de FNV verhoogd... en kunnen bijvoorbeeld taalachterstanden worden voorkomen. De politie heeft vanochtend op twintig plaatsen invallen gedaan... in verband met een internationaal drugsonderzoek. De invallen waren onder meer in Eindhoven, Maastricht, Valkenswaard en in België. We hebben vanochtend al een aantal verdachten aangehouden. Voor zover ik nu weet zijn dat drie mannen. Die worden verdacht van handel in hard- en softdrugs, witwassen en het faciliteren en organiseren van drugstransporten. De politie doorzoekt huizen en bedrijven en ook wordt er in een bos gezocht. Bij de actie zijn zo'n 200 politiemensen betrokken. De zaak kwam aan het rollen na een tip van de Duitse politie. In hetzelfde onderzoek zijn dit jaar in Denemarken al twee verdachten uit Valkenswaard aangehouden. Telecombedrijf KPN heeft in het derde kwartaal... bijna een derde minder winst gemaakt dan in dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling wordt voor een deel veroorzaakt... door zware concurrentie van kabelbedrijven. Verder gebruiken consumenten vaker een internetverbinding... om berichten naar elkaar te sturen in plaats van sms. KPN heeft verder veel meer geld gestoken in het terughalen van klanten... die naar de concurrentie waren overgestapt. Uiteindelijk kwam de winst uit op 250 miljoen euro... In het derde kwartaal van 2011 maakte KPN nog bijna 370 miljoen euro winst. Het CITO komt volgend jaar met twee versies van de eindtoets voor leerlingen op de basisschool. Naast de gewone CITO-toets komt er eentje die iets makkelijker is. Volgens het toetsinstituut is de variant bedoeld voor kinderen die op school minder goed zijn in taal en rekenen. En die waarschijnlijk naar het lager beroepsonderwijs gaan. Zo'n toets is ook fijner voor het kind, zegt het CITO. Een toets krijgt op het eigen niveau. Oh, dus ze zitten geen toets te maken die te moeilijk voor ze is, wat ontzettend demotiveert. En wat het kind ook in het idee bevestigt: van, zie je wel, ik kan het toch niet. En dat soort gevoelens en demotivatie, die spelen ook in de verdere schoolcarrière door. Dus dat is een voordeel. Met beide toetsen kan bijvoorbeeld een HAVO-advies worden gegeven. Leerlingen die de makkelijke toets maken, moeten daarvoor dan meer opgaven goed hebben. <middels>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 Sven Kokkelman. Speciale therapie voor nabestaanden van moord en doodslag. Een speelbos moet kinderen weer het bos inlokken. Of gaat het om de ouders? Ik denk dat het vooral ook voor de ouders in hun hoofd is van... oh, daar is dus een speelbos. Daar kan ik dus met mijn kinderen weer naartoe. Corruptie in de Nederlandse politiek is dieper geworteld dan we denken. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Bijna driekwart van de nabestaanden van moord en doodslag, dames en heren... heeft elf jaar later nog altijd ernstige psychische klachten. Blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Groningen. De faculteit Klinische Psychologie is nu begonnen... met een speciale behandeling voor deze groep patiënten. Jos de Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de initiatiefnemer van deze therapie. Waarom heeft deze groep andere therapie nodig? Uh, nou omdat blijkt dat ze, ze krijgen ook wel de reguliere therapieën en de gewone uh, behandelingen die uh, andere nabestaanden ook krijgen. Maar vanwege de, de heftigheid van de klachten en de ernst uh, van de klachten en het ook het soort uh, gebeurtenis dat ze hebben meegemaakt, van intentioneel geweld tegen je partner of je kind, dat uh, heeft toch veel meer impact op de psyche en daardoor is de verwerking uh, moeilijker. Ja, ik zei net al dat uit het onderzoek blijkt dat ze elf jaar na dato nog altijd ernstige psychische klachten hebben. Waaruit bestaan die klachten? Ja, dat zijn uh, klachten die uh, te maken hebben dat je uh, je onveilig voelt. Hè? De prikkelbare spannen. Nog altijd het idee van, ja, er kan zomaar weer wat gebeuren in mijn leven. Uh, veel mensen hebben geen plezier meer in, uh, in activiteiten en hobby's. Uh, en ze kunnen vaak nog steeds niet geloven dat het is gebeurd. Dat ze in een film zitten en denken van wanneer houdt dat eens een keer op. Uh, ze vermijden vaak uh, bepaalde uh, televisieprogramma's te kijken. Of plekken, bijvoorbeeld de plek waar de persoon vermoord is. Ze voelen zich verdoofd. Uh, en uh, hebben uh, ook wel zonderheidsklachten. Uh, ja. Wat kunt u dan met uw vorm van therapie veranderen? En die mensen dus bieden wat de huidige therapie niet kan bieden? Nou, dat wij... De, denken wat wij proberen te doen, hè, over, overigens het onderzoek uh, uh, loopt nog, hè, we zijn uh, nog niet klaar met, uh, met het onderzoek, maar dat uh, juist door de, de ingrijpendheid van de gebeurtenissen, de impact van, van de beelden van, van wat je, je geliefde is overkomen, hè, of je daar nou getuige van bent geweest, of dat je het hoort via derden of via de politie, je maakt je daar een beeld van en dat beeld dat prent zich in de hersenen, daardoor uh, uh, ontstaan, uh, ja, uh, zeg maar, klachten die ja die, die, die blijven zitten en de combinatie van aan, aan die gebeurtenissen uh, te werken door proberen te kijken of die gebeurtenissen als minder schokkend in het in het uh, in het geheugen worden opgeslagen daarvoor heb je een therapie die heet EMDR ja. um, en als het ware dat je daarmee het brein helpt om de gebeurtenissen de herinneringen minder minder zwaar te maken maar hoe doe je dat dan ja, hoe doe je dat? Nou, ik weet niet hoeveel tijd u heeft, maar de, ik kan, kan u uitleggen wat de EMDR is. Je, je probeert als het ware uh, iemand te laten denken aan de, aan de gebeurtenissen, bijvoorbeeld de moord op, uh, op, op, op een, een zoon. Uh -huh. uh, en tegelijkertijd, als je daaraan denkt, voel je ook nog een andere taak uit. Dan wordt het werkgeheugen dubbel, dubbel belast. En bijvoorbeeld het kijken naar de vingers van de therapeut of het doen van een, een rekenoefeningetje waardoor je afgeleid wordt. En dan slaat als het ware het, het, het, het, het geheugen, Dat wordt, de, de herinnering wordt minder zwaar opgeslagen in het werkgeheugen. En de, de impact van de gebeurtenis wordt daardoor uh, wat, minder, wat minder zwaar. Mensen vergeten het niet, want dat zullen ze hun leven lang niet vergeten. Maar de impact waar het opgeslagen wordt in de hersenen, zeg maar, uh, wordt, wordt minder zwaar. Juist. Met andere woorden, uh, je kunt het niet uit het geheugen wissen, maar je kunt het effecten van wel dempen met deze thera therapie. Ja, het effect dempen en uh, een tweede deel van de behandeling bestaat eruit, uh, dat noemen we dan cognitieve therapie, dat uh, mensen uh, die iets ingrijpends meemaken hebben heel vaak wraakgevoelens. Uh, dat komt na moord ook heel veel voor. We hebben in ons onderzoek ook een mee laten lopen. En het blijkt eh, dat uit onderzoek uit de Verenigde Staten... dat als het je lukt om minder eh, toe te willen geven aan die eh, wens tot wraak... Hè, dat je dan eh, na 10, 11 jaar minder klachten hebt, dat je je dan beter voelt. Echt? Maar wraak is zo'n diepe behoefte. Zo diepe, eh, je doet het ook voor degene die je verloren bent. Dus het is ook heel moeilijk... Uh, om, om die boodschap op een goede manier over te brengen zonder uh, de, de nabestaanden in discussie te brengen. Ja, dat lijkt me een loyaliteitskwestie ook. Ja, klopt, ja. ja. ja, ja. zeker. Goed, ja. u bent dus nu begonnen met deze uh, speciale behandeling. Uh, hoeveel patiënten kunt u kwijt eigenlijk? Nou, in het kader van de, de, de wetenschappelijk onderzoek uh, behandelen wij 88 patiënten en we hebben therapeuten in heel Nederland geschoold, hiervoor. Uh, en uh, we, zijn, we hebben nu veertig uh, mensen in behandeling. Ja. Een aantal zijn al klaar met die behandeling. En hoeveel kunt u er nog verder kwijt? Er zijn uh, natuurlijk meer, meer slachtoffers. Veertig. Nog veertig. Ja, ja, en is ja. dat genoeg? Uh, voor een wetenschappelijk onderzoek wel. Wij hopen dat er uitkomt dat deze behandeling werkt... en dat uh, nabestanden van moord uh, deze standaard aangeboden kunnen krijgen... Ja. na, uh, na zo'n gebeurtenis. En wanneer weten we dat? Wanneer is het onderzoek met tweeën, andere woorden afgerond? Het uh, of afgerond? tweeën? Goed, dan weten we meer. Jost de Keizer, klinisch psycholoog. Ik dank u wel. En wilt u meer informatie, dames en heren over rawna moord of doodslag, kijk dan op de website rawnamoord.nl. Kinderen komen nauwelijks meer buiten. Vroeger hadden ze alleen een computer en een televisie. En tegenwoordig is dat dus ook een smartphone en een tablet, maar. Papa, buiten spelen. Buiten spelen is de oplossing voor alles wat er mis is met het hedendaagse kind. ADHD, depressie en ook overgewicht. Dit is Karo. Goedemorgen, in Nederland. Beter buiten. De een en andere natuurorganisatie komt met een initiatief om kinderen weer de natuur in te krijgen. Over oerkaarten, speelbossen en speelbodders. Deel 2 hoort u van Beter Buiten, gemaakt door Roy Hirkens. Waar is deze bladeren van de god? Hier liggen er heel veel, Anna. Kastanjes. Maar eens kijken of je er eentje kunt vinden. er goed kastanjes uit. Auw. Mijn dochter Anna van bijna zes vindt het wel leuk in het bos. Een gewillig slachtoffer voor natuurorganisaties. Auw. Au. Natuurorganisaties propageren het nieuwe buitenspelen. Wij zien hier een slootje met uh, lisdodden. En dan zien we aan de overkant weer land. Maar als ik me nou probeer te herinneren hoe dit als kind was... zijn we hier al aan een avontuur begonnen. Want we stappen hier een moeras in en we weten niet hoe het eindigt. En als je nou op je knieën gaat zitten, dan heb je ook een heel ander uitzicht. Want kinderen zijn veel kleiner. Kijk, die zien dus niet dat het uh, daar een paar meter verderop weer ophoudt. Dus dat kunnen ze, moeten ze ontdekken door hier verder in te gaan. Gradus Lemmen, natuurbeheerder in het gebied van het Naardenmeer... en de Schravenlandse Buitenplaatsen. We kijken nu inderdaad uh, tegen het riet aan. Het lijkt alsof het hier ophoudt, alsof het oneindig doorgaat. Terwijl wij als volwassenen kunnen gaan staan... en zien dat daar achter zich weer gewoon een slootje en wat land bevindt. Ja, en dan hebben we hier eigenlijk maar een heel klein strookje... Waar dus eigenlijk een heel groot avontuur ligt. En je kan je wel voorstellen als kinderen dit gaan doen en ze staan hier in het water, dat dat ook met een hoop pret en geel uh, uh, gepaard gaat. Het nieuwe buitenspelen verschilt wezenlijk van wandelen met je ouders, op de paden blijven en van een afstandje vogels bekijken. Zo komt Natuurmonumenten met de campagne Oer. Hey, wat is Oer? Oer is dwalen door de dalen. Oer is sporen zoeken in het bos. Oer is dode takken krakken. Oer is springen over een modderplas. Of erin! Kinderen die zich aanmelden krijgen tips en opdrachten toegestuurd... voor dingen die ze kunnen doen. Zullen we eens gaan kijken of we een regenworm omhoog kunnen lokken? Ja. Hoe doen we dat? Dan gaan we naar een stukje gras. Daar is heel veel gras. En wat we dan kunnen doen? Met je benen trappelen op het gras. Een minuut lang. Dat is, ik word moe... Zie je hier? Dat is een... regenvoeger. Hoe lang is die? Leg hem eens eventjes naast de lineaal op het kaartje. wat cijfertje staat erbij? Zes. Zes centimeter. Andere organisaties zoeken het meer in het creëren van natuurspeelplaatsen. Zoals de speelbossen van Staatsbosbeheer. Ja, wat, wat wij vroeger altijd gewoon deden buiten in de natuur trekken dat, dat kunnen ki kinderen hier ook gewoon doen. Boswachter en die Liberans. Maar dan denk ik, een speelbos. Is het bos niet op zichzelf al een grote speelplaats? Ja, dat is, het is eigenlijk wel zo. Um, um, maar blijkbaar hebben wij in het verleden toch heel erg gehamerd op van: joh, blijf op de wegen en paden. En nemen mensen niet meer zo vaak de, de vrijheid om, uh, om uh, op een plek gewoon een hutje te bouwen. Het kan ook niet op alle plekken natuurlijk. Want soms heb je ook echt met, met hele waardevolle natuur te maken. Maar net als in een speelbos is juist ook bedoeld om, om, uh, om kinderen... een speelbos wel, maar die heb je niet overal. En, terwijl je wel op heel veel plekken in Nederland bos hebt. Ja, als ik zelf als boswachter rondloop in, in, in de natuur... en ik zie kinderen bezig en, en, uh, met een hut, dan ga ik eerder meebouwen... als ik zeg van het mag niet. Want ik vind het gewoon juist heel belangrijk dat die kinderen met de natuur bezig zijn. Maar blijkbaar moeten kinderen nu een beetje... Gelokt worden? Uh, ja, ik, ik denk dat het enerzijds de kinderen zijn, anderzijds ook de ouders. Want uh, met een speelbos geef je eigenlijk aan dat het een plek is waar je kunt spelen. Maar ik denk dat het vooral ook voor de ouders in hun hoofd is van... oh, daar is dus een speelbos. Daar kan ik dus met mijn kinderen middag naartoe. Daar kan ik dus gewoon gaan zitten en de kinderen amuseren zich wel. Ja, maar dat is dus blijkbaar nodig. Dan moet je de kinderen niet lokken, maar de ouders lokken. Ja, vaak is vind ik dat het beste. Gewoon als je de ouders er ook krijgt. Als je zorgt dat de ouders ook een goede plek hebben, dan, uh, dan gaat het allemaal vanzelf. Nou, hier een soort... Uh klein klein uh, ja, slootje hè? niet erg diep. Leuk om over heen te springen. Ja, de ene slootje springen en de andere niet. En dan lukt het je niet, maar ja, dan heb je natte voeten. Maar zo gaat het ook. En dat is ook helemaal niet erg voor die kinderen, want daar kunnen ze heel goed eten. De nieuwste lood aan de stam zijn de speelpolders. Die nu al op verschillende locaties in de Krimpenerwaard worden aangelegd... door Groenvoorziening Zuid-Holland. De eerste in de Krimpenerhout bij Krimpen aan de Lek is nu net een weekje open... Een speelpolder uh, is belangrijk omdat kinderen uh, uitgedaagd worden om lekker in de natuur te spelen. En daar ook lief zo vies mogelijk te worden. Uh, en met strammen thuiskomen. En ja, gewoon heel veel plezier maken. Wat is er mis met een gewone polder? Daar is helemaal niks mis mee. Dat deed ik vroeger ook. Ik ging ook vroeger uh, slootjes springen. Alleen hier hebben we het net iets aantrekkelijker gemaakt voor kinderen door ook een aantal... Uh, ja, wat spelaanleidingen te maken. Er liggen wat boomstammetjes hier uh, over de sloot. Een uh, wilgetunneltje. Losliggende takken, riet, ondiepe sloten met overhangende bomen. Het lijkt hier te worden aangereikt. En toch moeten kinderen hier hun eigen spel bedenken. We hebben namelijk ook kinderen gevraagd wat ze zelf leuk vinden. We zijn ook bij scholen geweest, bij scoutingverenigingen. Kinderen van de buitenschoolse opvang. En hebben gevraagd van, goh, wat zouden jullie nou willen doen in de polder. Want ze zeggen van ja, het is ja het is eigenlijk een beetje saai. En je kunt alleen wandelen en fietsen. En we willen gewoon ja liefst een hele survivalbaan of een uh, he, vraag, het, vraag het ook eens aan, aan je kinderen, zou ik zeggen, wat ze nou leuk vinden om te doen. Maar kinderen hebben tegenwoordig dat setje nodig dan. Ja, die hebben toch wel dat setje nodig. Ze blijven toch te veel binnenzitten. Morgen. Ik weet er wijten. Nou, ik was een tijd geleden op een kinderdagverblijf. En er is een meisje van een jaar of drie, denk ik, en die is een blokkentorentje aan het bouwen. En ze wil het laatste blokje erop zetten. En de pedagogisch medewerker loopt naar haar toe en zegt: doe me niet liever, want dan valt hij om. Dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via Goedemorgen Nederland, Straks, politici hebben vaak te veel petten tegelijk op en dan ligt corruptie op de loer. Eerst nu het of een hier is Mart Smeets. Als je hoort over Tanja Niemeyer, heeft u dat dan ook, dat je jezelf de vraag gaat stellen waarom en ook hoe? Gek eigenlijk hoe weinig we van deze vrouw weten. Ik zal het eerlijk opbiechten, ver ik kwam. Ik weet dat ze geboren is in Denenkamp. Ik weet dat ze gestudeerd heeft in Groningen. Dat heb ik gelezen. Ze werd lerares in Bogota. Uh, ze had vriendschap met een varklid. Uh, ze werd opgenomen in de stadsgeriljabeweging. En later ging ze het oerwoud in. En er was nog een vlacht in mijn herinnering van een dagboek dat uit is gegeven. En dat ze secretaresse was van een van de roverhoofdmannen die daar in dat bos leefden. Maar verder kwam ik niet. En hoe zou dat bij de rest van de Nederlanders zijn? Wat weten wij van deze vrouw die toegevoegd is aan de onderhandelaars van de farc? Is zij inderdaad het internationale uithangbord voor deze gewelddadige beweging... die streng in de leer zichzelf een baant in het sociale verkeer van die staat Colombia? Kijk, ieder mens heeft recht op idealen. Ze mogen ze hebben, ze mogen ze koesteren, je mag ze nastreven. Bij haar liggen die zaken in een wel zeer extreme hoek van ons bestaan... Ze is revolutionaire. En in Colombia staat er een prijs op haar hoofd. En de Amerikanen wilden graag ook met haar praten, geloof ik. Ooit hebben haar ouders via de wereldomroep contact met haar gezocht. Ik meen niet dat dat gelukt is. Daar zat ik laatst over na te denken. Hoe voel je je als ouder, of zus in zo'n geval? Boven alles staat onvoorwaardelijke liefde voor kind en zuster. Ja, onvoorwaardelijk tegenover staat dat Tanja gezocht wordt... ...en er waarschijnlijk een prijs op haar hoofd staat. En hoe voel je je dan als ouder of zus? En wat denk en voel je als je hoort dat ze naar Oslo mag reizen? Ben je dan niet erg benieuwd of ze wel eventjes op Schiphol wil uitstappen... ...en de trein naar Denenkamp wil nemen... ...en dat ze dan een kopje koffie kan drinken... ...en dat je er ook even in de armen kan sluiten? Zou dat niet logisch zijn? Maar dat kan niet, heb ik begrepen... ...want ze mag alleen maar naar Havana gaan... En de ouders kijken van afstand toe. Dat bestaan van die ouders, daar moet je eens goed over nadenken, als je je ochtendhumeur van vandaag aan het opbouwen bent. Ik deed het ook. Ik moet er niet aan denken. Mart Smets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. So I pack my things and about their past And as I looked around I began to know Sleep until the sun Monsters and Men, The Mountain Sound. Het is uh, zeven minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Hoe corrupt is de politiek in Nederland? Die vraag komt bovendrijven. Nu steeds meer politici uit met name het lokale en regionale bestuur. ervan worden verdacht. vvd Jos van Rij natuurlijk nu in het nieuws. En gedeputeerde Ton Hoijmakers. Hij stond vorige week voor de rechtbank. Hoe uitzonderlijk is hun gedrag? Michel van Hulten is lector governance... en onderzoeker van corruptie aan de section... Uh, Academie Bestuur en Recht. Goedemorgen. Nou, zegt u het maar, hoe corrupt zijn we met z'n allen in het lokale en regionale bestuur? Ja, dat hangt heel erg van de definitie af natuurlijk. Als u een geldbedrag wilt horen, dan wordt er wel eens gesproken over 10 miljard, 12 miljard. In Nederland? Ik, in Nederland, ik denk dat het lager is. Maar een Europese commissaris, die heeft het voor heel Europa over 120 miljard. En daar heeft Nederland natuurlijk dan een evenredig deel van. Uh, het, het grote probleem is dat we het simpelweg niet weten... omdat per definitie corruptie geheim is. Iemand die iemand anders omkoopt, die een corrupte relatie aangaat... die wil dat voor de buitenwereld niet geweten hebben. Nee. De vraag is, u zei het net zelf ook al... wat is corruptie dan precies? Ik bedoel, ja. Waar ligt de grens? Wat is ja. nog oorbaar en wat niet? Ja. Nou, we weten ongeveer wat financiële fraude is. Daar zijn allerlei uh, strafrechtartikelen over... Binnen dat grote veld van financiële fraude zit de corruptie. En de corruptie is eigenlijk altijd misbruik maken van toevertrouwde macht. Onze maatschappij kan alleen functioneren als wij als burgers bepaalde mensen benoemen of kiezen... om namens ons allen te zorgen voor het welzijn van ons allen. Daar is geld voor via belastingen en dat geld moet gebruikt worden ten bate van iedereen. Nou, zodra op zo'n punt iemand die macht gekregen heeft, die die toevertrouwd heeft gekregen, dat publieke geld gaat gebruiken voor zijn eigen nut, voor zijn eigen welzijn, voor zijn eigen gewin, dan zit je in de corruptie. Ja, goed, dat is het achteroverdrukken van gemeenschapsgeld. Of, euh, laten we zeggen, persoonlijk voordeel halen uit euh, projecten die dan bedoeld zijn voor de gemeenschap. Het gaat ook heel dikwijls niet om geld. Dat is de grote misvatting. En daarom denken we ook dikwijls dat Nederland niet of minder corrupt is dan vele andere landen. Het gaat veel meer om. Ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Ja, maar... en daar zit geen bankrekening tussen, daar zitten geen geldbedragen in een envelopje tussen. Dat speelt op een heel ander niveau. Maar nou is het ingewikkelde dat dat ook nog ten gunste kan zijn van de gemeenschap. Namelijk een, een wethouder die een projectontwikkelaar goed kent... en uh, bijvoorbeeld goedkoper uh, op die manier... een project voor de gemeente van elkaar kan boksen... dat lijkt mij in het belang van de gemeenschap. Uh, daar geloof ik dus geen woord van. Want? Nou ja, daar heeft die projectontwikkelaar geen enkele baat. bij. Als het ogenschijnlijk zo is dat de gemeente goedkoper uit is... dan moet dat ook maar blootkomen in het budget... wat geforteerd wordt in de besluitvorming die plaatsvindt. Maar als er gedacht wordt dat iemand... Uit alleen maar uit vriendelijkheid iets toeschuift naar de gemeenschap... Daar, daar, dat, dat, doet, dat doet zich niet voor. Dat bestaat niet. Dan wordt dat op een ander punt wordt dat weer teruggehaald. Goed, maar goed, zo, zo werkt het hele internationale bedrijfsleven natuurlijk ook. Um, ja, nou ja. Op allerlei wijzen vinden er natuurlijk contracteringen plaats... Ja. die inderdaad niet deugen. Maar dat wil niet zeggen dat we ons daarbij neer moeten leggen. Maar ja, ja... Het punt is een beetje... Of het altijd geld. Alle corruptie waar iemand persoonlijk profijt uithaalt... Ja. en of dat nou persoonlijk voor zijn eigen portemonnee is... of persoonlijk voor de portemonnee waar hij de baas van is... bij de gemeente of bij de provincie of bij het Rijk... of ja. bij een internationale organisatie. Ja. Altijd als zich dat voordoet... is er ergens ook een partij die betalen moet. Yes. En die partij die betalen moet... dat mm -hmm. is uiteindelijk, aan het eind van de rit... altijd de belastingbetaler en of de consument. Ja. Het nou, komt terug of in kosten van het bestuur... of het komt terug in kosten van het product. Ja. Nou zijn er twee uh, politici, lokale politici... Uh, in opspraak, toevallig allebei van de VVD. Is dat toeval eigenlijk Jos van Rij... En en uh, Ton Hooijmaker, Pardon? Uh, er zijn twee politici in, van de VVD nu in opspraak. Ja. Uh, verdenkingen. Uh, Jos van Rij, uh, Ton Hooijmaijers... voormalige gedeputeerde in, uh, in Noord-Holland... in de provincie, die moest zich uh, verantwoorden voor de rechtbank. De laatste. Uh, is het toeval dat ze allebei van de VVD zijn... of gaat dit door alle partijen heen? Nou, helaas is het zo dat als je zeg maar, knipsels bijhoudt... over een aantal jaren van wat er zich zoal afspeelt in Nederland... en wat de krant haalt... Dat laatste is een hele belangrijke beperking natuurlijk, want er gebeurt van alles wat niet de krant haalt. Ja. Dat inderdaad opvalt dat er nogal wat VVD'ers tussen zitten. Ja. Of je dan de conclusie mag trekken dat het dus de VVD'ers zijn, daar ben ik helemaal niet aan toe. Dat zou ik inderdaad wel eens willen onderzoeken. Ik zou wel eens willen een methodisch onderzoek willen hebben naar... Wat wordt er nu eigenlijk gefalsificeerd? Waar gaat het fout? Waar zitten de financiële fraudes? Ja. Wat is daarvan corruptie? Ja. En wie doen het dan? In welke omstandigheden en met welke achtergrond? Ja, want u loopt ook al wat langer mee, net als ik. En ik kan me toch van een jaar of tien, vijftien geleden herinneren... dat het ook heel veel PvdA-bestuurders waren die toen een opspraak raakten. Nou ja, het is toch weer die machtsvragen. Mensen die geen macht hebben, die kunnen moeilijk wat dat betreft in opspraak geraken. Want die hebben weinig macht in te wisselen voor, voor particulier gewin... En als je dus als PvdA ook aan de machtsvraag kunt beantwoorden... Je, je hebt die macht op allerlei plekken... als wethouder, als gedeputeerde, als minister... Ja. dan heb je meer kansen, ja. Goed. Met andere woorden, het is eigenlijk uh, uh, door de partijen heen... vermoedelijk, zoals u uh, zegt, mensen met macht zijn hier uh, extra kwetsbaar voor. Goed, nou ja, tijd voor een echte officieel onderzoek... om het eens in kaart te brengen, zou ik zeggen, of niet? Nou ja, dat is dus wat, wat, nou ja, wat, wat eigenlijk voor een deel al gebeurd is. We hebben vorig jaar als uh, Saxion-groep... Uh, hebben we opdracht gekregen vanuit Brussel om een onderzoek te doen... naar de, de, de corruptie en de integriteit in Nederland. Ja. Dat was in samenhang met een groot Europees onderzoek... wat in alle lidstaten plaatsvond. Ja. En dat onderzoek het, het rapport daarvan is zo'n 350 bladzijden. Dat ja. heeft dus bijna niemand gelezen. Nee. Het is helaas ook niet in de publiciteit gekomen. Nee. Maar we hebben daar heel wat boven water getild aan Goed. kennis op dit onderwerp. En dat moet gewoon benut worden en dat gebeurt dus niet. We hebben Goed. toch een grote... Ja, terughoudendheid bij ja. bestuurderen. En in het bijzonder dan in dit geval bij justitie en bij binnenlandse zaken. Ja. Ten aanzien van het gebruik van, van dit soort studies. Goed. En ja, dan denk ik, M dat is dus ook fout. Meneer Van Hulter, uw punt is helder. Ik dank u zeer. Half elf geweest, einde van deze uitzending. Hoogste tijd om te schakelen met Jeroen Wielaert, ergens in Nederland. Jeroen. Ja, bij uh, een spoor in de hoofdstad. Trouwens, het is daar nog rotter bij de VVD dan in het wielrennen, hè, Sven? <laughs> uh, het is de ochtend na het laatste debat. Wijsheid, wijsheid, een paar weken voor de elections. Wie kan het beter weten dan de oudste, de journalist van de eeuw. De 20ste eeuw, moet ik zeggen. Maar eerst het nieuws door Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De politie heeft vanochtend op 20 plaatsen invallen gedaan... in verband met een internationaal drugsonderzoek. Invallen waren onder meer in Eindhoven, Maastricht, Valkenswaard en in België. Drie mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van drugshandel, smokkel en witwassen. Volgens de FNV dreigt het bestaande netwerk aan kinderopvang in te storten... door de vele bezuinigingen. En ook komt de arbeidsdeelname van jonge moeders in gevaar. De FNV heeft met andere partijen een plan gemaakt voor op te richten kindcentra. Dan moeten alle kinderen in ieder geval drie dagdelen terecht kunnen... Morgen praat de Tweede Kamer over de nieuwe wet kinderopvang. Huishoudens hebben in augustus 2% minder besteed aan goederen dan in augustus 2011. Krimp is volgens het CBS groter dan in de maand juli. De consumptie daalt al anderhalf jaar. Vooral meubels, consumenten-elektronica, kleding en schoenen zijn minder gekocht. En bij een brand in een ziekenhuis in Taiwan zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Slachtoffers zijn patiënten die niet zelf hun bed uit konden... doordat ze bijvoorbeeld op de intensive care lagen. Meer dan zeventig mensen raakten gewond. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaard. De oude schoolbus staat bij een brug bij het talud van het spoor in de 51ste staat van Amerika. Het spoor, altijd de verbinding tussen een eindpunt of een begin. Bruggen, bielzen, onderdelen van overgang. De verbinding tussen de grootstad en de provincie. Overbrugging van de kloof tussen grote verschillen. Groezelig is het hier toneel van oude muren. Graffiti in de vetten. De treinen die er langskomen vol van doelen elders. Zo is het hier, overal. En tal van buitenlanden. In het midden van dat alles ligt Nederland. Toch, Henk Hofland? Ik kan dat niet ontkennen, meneer Wielaar. U hebt dat heel goed gezien. Uw biograaf is bezig met uw lange leven, Jeroen Vullings. Uh, de... Oudere luisteraars kennen u ook als deelnemer van wel ingelichte kringen. En in 1956, het jaar van mijn geboorte, was u al verslaggever bij de Hongaarse opstand. Vroeg erbij toen? Nou, toen was u toch niet zo jong meer. Geloof ik geloof tegen de 30. 6, 7, ja, 29. Ja. ja. Ik ben niet goed in rekenen. Uh, waar wij over gaan spreken vooral is het buitenland. Uh Spreek over grenzen, vooral ook die tussen stad en land, de armoede. De centrale vraag is, is Nederland het schoothondje van Amerika? Is Nederland het schoothondje van Amerika? U kunt daarover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Tweeten op hashtag lijn 1 en mailen op lijn 1 apenstaartje ntr Het plafond, tijd voor een wandeling in de buurt. Waar het altijd ruikt naar bloemen, water, straten veel te smal voor de zon. Het wijs. Het waait er altijd, ook al waait het niet, Rick de Leeuw van de trokkene keks. Trokkene keks, moet ik zeggen, over de Zaar peterstraat De Cza Zaar peterstraat Amsterdam, bij dat spoor waar wij nu zitten. De plek van jouw keus, Henk Hofland. Ja, en waarom? Ik denk dat dit de meest melancholieke straat van Amsterdam... zo niet van Nederland is. Uh, niet dat ik dat een uh, verschrikkelijk uh, oordeel vind. Het, het, het bevalt mij heel goed. Maar gisterochtend kwam ik hier uh, met lijn 10 en het was dik mistig. Ja. En dan zie je die 19e-eeuwse sleuf langzaam in die grijsheid verdwijnen. En aan de, in de verte hoor je het geknars en gepiep van de treinen op de rails en dan nou, denk je, dan, ja zeg, hier, hier eh, begint het eeuwig leven... of de eeuwige dood of eh, wat dan ook, maar de eeuwige tijd. Wij spraken van tevoren al over dit soort overgangsgebieden... Hè, de, de randen van de samenleving, hè, de zelfkant... omdat die ook in Amerika, een van jouw favoriete naties, zo vaak zichtbaar is. Je hebt heel veel over de verkiezingen geschreven vanuit New York... Maar ook vanuit het Chelsea Hotel. Een zelfkantiger hotel kon je niet verzinnen. Destijds, nee. Destijds was dat nou zelfkant, Het was uh, en uh, Ja, en enkele daklozen, geloof ik, vond daar wel een uh, onderkomen. Maar eh, ja, dat hotel dat is verkocht. Dat is eh, in het, eh, de neoliberale economie langzamerhand eh, opgenomen. En nu, waarschijnlijk, als het eh, weer klaar is. dan is het een onbetaalbaar. Eh, ja, weet ik wat voor. Eh, eh, hotel geworden. Waar alleen de allerrijksten ter wereld de blitz kunnen maken in kamers die vroeger bewoond werden... door Jan Kramer, Lennart Kroon, H.J. Hofland. Noem ze maar op, de beroemdheden. Daar, in kamer 812... Hoor, even. Hoor je dat? Fantastisch geluiden. Dit is een... Juist. De soundtrack van deze, dit halfuurlijn 1. Ja... Prachtig. Maar in dat Chelsea Hotel schreef jij vier jaar geleden over de verkiezingszege van Barack Obama. En ja. toen? Nou ja, dat, de, de, de Obama had gewonnen. Ik tikte mijn stukje, probeerde de Vodafone, maar het kreng werkte weer eens dus niet. Dus ik moest naar de overkant van de zevende avenue. Daar had je toen een internetwinkel gedreven door eh, drie Arabieren. En daar, daar werkte ik keurig. Daar heb ik mijn stukje geschreven. Overgestoken, veilig overgestoken. Weer eh, de kant van Chelsea bereikt. En dan kom je langs Jake's Saloon. Dat is een heel aardig café... Een van de cafés van de, de chain, een, een, hoe heet dat, een, een industrie van die, dat soort cafés... die allemaal Jake Saloon heette. En eh, ik werd door wildvreemden omhelst. Ze waren, godzijdank, zo ontzettend blij... dat ze na acht jaar uit de steeg van bush waren. En dat is ook een rampzalig bewind geweest... Goed, en daar heb ik me nog danig laten trakteren. En inderdaad, om een uur of half vier... wist ik mijn kamer weer heel hard te bereiken. Het is vier jaar later. Obama moest gaan regeren toen. En dat is hem niet altijd even goed gegaan. Nu zijn we in de periode van debatten. Er wordt ook in Nederland dus heel goed naar gekeken. Ook vannacht, het laatste, is Nederland... Um, gelet op die belangstelling echt de 51ste staat van Amerika? Nee, eh, Amerika is begonnen als een dependant van Nederland. Nieuw Amsterdam. En nu, als wij niet meer zo dan stom 400 jaar waren, geleden. Ja, meer dan 400 jaar geleden. Als wij niet zo stom waren geweest om Nieuw Amsterdam aan de, Amer aan de Engelsen te verkopen... dan had volgens Rudy Koutsberoek Nederlands nu de wereldtaal eh, was het geweest. En niet het Engels. Stom dus. Maar desondanks er zijn er toch altijd twijfels en vragen opmerkingen... over de Nederlandse loyaliteit aan Amerika. Ja, eh, kijk eens hier. Eh, ten eerste, we hebben onze, de, de, de overwinning in de Tweede Wereldoorlog... hebben we aan de Amerikanen te danken. Daar gaat niks van af. Dan eh, is het natuurlijk de Koude Oorlog... Dit is een vrachtwagen is een die even, of achteruit. een truck die even achteruit rijdt. Pas op, dode hoek staat erop. Nou, we, we letten erop. We leven Wa nog. We, zijn, we hadden het over. We hebben het Nederland in. en het schoothondje. Ja. Nou ja, kijk eens. In, uh... Zegt iemand hier trouwens: uh, We zijn niet langer het schoothondje van de US. Dat, is, dat komt er net binnen. Uh, het schoothondje van de US, dat was Balkenende. Juist, dat heeft deze meneer of mevrouw zeer. Goed gezien. De broer van Nico staat erbij. De, de, broer van Nico heeft, de, de broer van Nico heeft het goed gezien. Nico, gefeliciteerd met je broer. De manier waarop wij getrapt zijn in de uh, waanvoorstellingen... en de later toegegeven, Colin Powell heeft het toegegeven... de leugens van de neoconservatieve regering Bush is schandelijk... En het premier Balkenende met zijn eerste kabinet... is daar Serviel, echt met nadruk op Serviel, achteraan gelopen. Dan moeten we denken aan de oorlog in Irak. Deelname Irak, aan ja. allerlei missies in die streken. Ja, ja, Al Moutama. Daar hebben we gehoord samen onze militairen heen gestuurd. En Balkenende die eigenlijk meedeelde aan de logen, leugens over de aanleiding. De massavernietigingswapens Kijk en zo. Kijk eens hier, we hebben nog... Uh, die fameuze, de Balken en Blair, die hebben een apartje. En Blair laat hem zien een papiertje waarop... en zegt daarbij, for your eyes only. We weten nog niet wat erop staat. Maar for your eyes only heeft wel tot gevolg gehad... mede tot gevolg gehad... dat we een hele vracht militairen naar Montana hebben geëxpedieerd. En dat er nog, ik geloof nog, twee... Gesneuveld zijn. Waarvoor? Dat is een schande. En toen is de commissie drijvig gekomen. Die heeft wel uh, uitgezocht hoe het komt dat wij aan die oorlog in Irak hebben deelgenomen. Maar dat is alleen de juridische, de internationale juridische kant van het verhaal. De materiële, de politieke kant van het verhaal is nog altijd in de luister. Moet een nieuw kabinet Rutte Samson zich kritischer opstellen naar Amerika? Nou ja, het hangt er vanaf wat Amerika van plan is. Natuurlijk, onze minister van Buitenlandse Zaken is een uh, sleutelfiguur in onze, uh, hoe heet dat, uh, de uh, betrekkingen tot Amerika. Uh, wordt Romney president en hij gaat interveneren in het Midden-Oosten. Nou ja, dan moeten we nog maar zien of we daar meedoen. We moeten eens even luisteren naar wat Romney vannacht uh, heeft gezegd over ingrijpen in Syrië. Our are to replace Assad and to have in place a new government which is friendly to us, a responsible government. Romney wil Assad terzijde sure schuiven. Dat de oppositie heeft daar wapens voor nodig. De Amerikanen gaan daar niet optreden met troepen. We in Het is aan de bondgenoten in de regio. Amerika had hier de leidende rol moeten spelen. To the Om de bondgenoten bijeen te, day, te brengen. The, the, the Obama zal er zo meteen op antwoorden. antwoord. Ze hebben niet Ze hebben een raad Dat moet gebeuren. Amerika kan En we moeten ervoor zorgen dat ze de the hebben Kunnen we een snelle reactie van de president Want ik wil heel snel wat je net hoorde, hij heeft geen andere ideeën. En dat is omdat we precies wat we moeten doen. om te komen tot een gematigd Syrisch leiderschap. Dat leiderschap hebben we getoond en dat zullen we blijven tonen. Heeft Obama daar gelijk in, Henk Hofland? Nou, hij heeft het in Libië goed gedaan. En dat noemde hij dan leading from behind. Uh, en uh, ja, dat klinkt dan wel niet dapper. Maar in ieder geval, het resultaat is geweest dat uh, Gaddafi is afgezet... en bestaat is niet meer bij ons op aarde. Uh, en uh, Libië is in een staat van overgang naar een ordelijk land. En uitgerekend daar... In Benghazi is pas geleden uh, het Amerikaanse consulaat bestormd. Ja, bestormd. En, met doden, ja, maar, als tot gevolg. Maar het hele Midden-Oosten uh, loopt stampvol met hordes uh, van uh, mensen... terroristen, weet ik wat, die uh, consulaten en ambassades willen bestormen. En om dan... Ja, dat is natuurlijk tragisch dat, als David Stevenson uh, vermoord wordt. Maar om dat op konto van Obama te, te schrijven echt diepe, flauwekul. Daar heeft Rommie ook later spijt voor over ja, Natuurlijk, ja, zorgde het ook... De, de schandelijke manier van iemand zwart maken. Obama had natuurlijk ook het nodige al uh, te doen... met het terugtrekken van zijn troepen. Dus hij was uh, genoodzaakt om matigend op te treden... zich matigend op te stellen. Ja, maar dat is het resultaat van het wanbeheer... van acht jaar Bush, als je twee vergeefse oorlogen... Voert, die, God zou weten, hoe ontzettend veel die gekost hebben... en vergeefs zijn geweest. Het Amerikaanse volk zit nog te wachten op een overwinning. Die komt niet. En, uh, dat is op zichzelf... Wel behoorlijk frustrerend. En dan moet je nog als president zeggen. Ja, jongens, maar eh, kies mij opnieuw, want het komt toch allemaal goed. Ik denk dat Obama in grote trekken daar gelijk in heeft. En wanneer je eh, Romney als president zou kiezen. dan zou je een president van het heimwee krijgen: het heimwee naar de grootheid van Amerika, zoals die eh, in de Koude Oorlog is gedemonstreerd. En die tijd is voorgoed voorbij. Zoals Geert Mak ook schrijft. In Zoals Geert reizen Geert zonder ja, John. Uit boek trouwens. Ja. Ja. We hopen Geert ook nog een keer in de bus te krijgen. Misschien komen jullie wel samen. Maar die oorlog die heeft natuurlijk ook mede voor gezorgd... dat het binnenlands in Amerika zo... Uh, achteruit is gegaan. Laat ik het zo zeggen. Geert beschrijft dat ook. Het achteruitgang van de Main Street. Dat was natuurlijk een proces wat al veel langer aan de gang is. Maar we hebben het over overgangsgebieden. Je ja. hebt zo vaak in de stad... dat zitten te beschouwen. In New York. Nou ja, ja. In het Midden-Westen en alles... is het anders. Ja, nou, ik ben... Uh, de, de laatste keer dat ik... Uh, buiten New York ben geweest... dat, uh, nou, misschien tien jaar geleden. Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval... New York... Heeft veel buurten die behoorlijk in verval zijn. Wanneer je uh, met. Uh, en daar uh, hoor je ook dit soort treinen knarsen. De, juist de D-trein, de B-trein, ja. uh, de F-trein naar Coney Island. Waar jij veel in, uh, veelvuldig in gezeten hebt? Waar, nou ja, één keer per week ga ik voor mijn plezier naar uh, Coney Island. En dan over de boardwalk mag je niet meer roken. Verboden te roken! Wat een gij zeik, zeg. Nou, ik ja, Hofland goed. zien ze niet meer op Coney Island. Nee. Was het de greatest hamburgers uh, trouwens uh, nog ja, steeds? Ja, maar ik uh, ben geen liefhebber van hamburgers. Nee, maar we hebben maar het over de contrasten je, tussen dan, arm en rijk. Ja, en dan kom je... Eh, dan komt de, de Subway boven de grond. En dan kom je door een partij. vervallen buurten. Mm -hmm. Troep, ellende... Uh, hoe heet dat terrein vaak? Uh, Eén grote woestenij van roest, vervallen, lege huizen, uh, vele autowrakken en uh, lege fabrieken. Goed, hetzelfde overkomt je als je van uh, Kennedy Airport naar uh, de stad gaat. Ja. Uh, dan zie je ook, nou ja, dat is sinds de Queens. Queens, de, de kredietcrisis. Uh, de foreclosures, uh, mensen die hun huis uitgezet worden en daar komt niemand meer terug. Nee. Maar dat is onder Obama. Trein, trein. Ja, dit is het ja. geluid dan. Hè? Ook Mag in ik ga even York? een gedicht van Nietzsche opzeggen. Doe maar een gedicht van Nietzsche, meneer Hofland. De kraaien schreven en trekken, zwermen naar de stad. Dra zal het nemen. We hem die nu is zonder dak. Nou, en vertaling, vertaling, daar zijn er veel van in Amerika. Juist, daar komt het goed uit. Ja. En dat is onder Obama ook niet minder geworden. Nee, maar kijk eens, als je de, die puinhoop... Het is geen rechtse opmerking, het is gewoon een nee, feit. Nee, <laughs> ik, ik begrijp dat best, meneer Willard. Uh, maar als je een puinhoop erft die zo diep geworteld is... en je krijgt bovendien de wind nog behoorlijk tegen in die vier jaar dat je president bent... dan is het onmenselijk om te verwachten... dat je aan het einde van je eerste termijn... opeens weer een gezond land tevoorschijn hebt getoverd. Maar met een beleid van nostalgie zal dat ook niet worden opgelost? Nee, natuurlijk niet. Dan, maak je, dan breng je jezelf verder van huis. Als je denkt dat Amerika nog altijd de grote, leidende hypermacht is... Zoals hij dat was in 1989, aan het einde van de Koude Oorlog. Toen uh, Reagan zei... Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja, uh, Gorbachev had zichzelf al verwoest. En uh, ja, toen had hij recht van spreken. Toen, tien jaar, uh, ja, welvaart, Clinton uh, maar verwaarlozing van de buitenlandse politiek... En daarna komt Bush en maakt er acht jaar rampzalig beleid van. En maar puinruimen, Obama, vier ja. jaar lang. Het is hem nog niet helemaal gelukt. Richard aan de lijn, wat is je opmerking? Goeiedag, uh, Jeroen. Je spreekt met Richard uit Rotterdam. Ja, Goedemorgen. Uh, Jeroen, kijk, we zijn, we zijn een ondernemend volkje geweest, altijd. En uh, we hebben handel gedreven... We hebben de VOC opgericht, hè? de mentaliteit van balkenende, om maar wat te noemen, die die zo graag terug zag komen. En dat is een koopmansmentaliteit. En we zijn verzamelaars. We zijn een gewoon aan volkje. We, we hebben de grootste postzettelsverzamelaars, allerlei soorten verzamelingen en je vindt het in Nederland. Waar wil je naartoe? Waar ik naartoe wil, is dat dat maakt dat je graag naar dat trekt waar het ook te halen valt. We zijn ook pragmatisch. De koopmansmentaliteit. Er zijn een hoop Nederlanders naar Amerika toe verhuisd. Gemigreerd omdat die hier geen brood meer te verdienen viel. We exporteren die... graag, kortom. Ja, dus met andere woorden. We stellen ons graag afhankelijk wanneer er wat te halen valt. Dan zijn we diplomatiek. Henk dat Hofland? Dat corrompeert ons, ons ook als volk. Dat corrompeert ons, is de stelling, Henk Hofland. Ja. Nou ja, corrompeerder. Ik vind. Uh, als je een handels. Ik zag, nou, wat, zag gisteren op, de, op het journaal dat een eh, fabriek, Philips heeft een fabriek uit China weer naar Nederland gehaald... omdat we hier veel betere allerlei soorten fittingjes of lampjes of godsableten wat kunnen maken dan die Chinezen. Kunnen. Fabriek dat... in Drachten, geloof ik, waar geschreven over is in de New York Times. Oh, nou kijk eens hier. En dat vind ik een uitstekende boodschap dan word ik weer trots op mijn vaderland. Er is een, uh, maar er is ook weer een fabriek weg uit Nederland van Philips. Dan word ik weer niet trots. <lacht> nee. Dat heb je wel. Ja. Zo blijf je Ja. Gaan. De stemmingen en koersen wisselen met de dag. Ja, maar we moeten niet, dat is een andere zaak... we moeten niet gaan vechten met in oorlogen... die bij voorbaat op nul eindigen... met eigenlijk een feitelijk verlies van degene die... De zaak wou redden. William aan de telefoon, die wel degelijk ja, vindt dat wij een schoothondje zijn, zeker als uh, Romney president wordt. Nou, het is dan zo dat wij van een uh, schoothondje tot een bulldog opgeweid moeten worden van Pitbull. Want deze man die, uh, die, die kraamt dezelfde taal uit, en dat weet meneer Hofland ook wel, het beste waarschijnlijk, als de. Verderfelijke leiders die we in de vorige eeuw hebben gehad, die wereldoorlogen ontketenden. Daar moeten we maar niet en al deze, te nostalgisch uh, over doen. Wat zegt u? Daar moeten we maar niet al te nostalgisch over doen. Nee, nou, nou gisteren werd toch de dag van uh, Kennedy gevierd, zeg maar, met die Cuba-crisis, ook zoiets moois. En uh, dat was bijna de ondergang van de wereld geworden. Maar u heeft het debat gezien, u heeft het debat gezien? Loop. Wat zegt u? U heeft dus het debat gezien? Ja, oh ja, ik heb ook gezien hoe hij naar die man zat te kijken. Met een vies gezicht af en toe. Zo die hem aankeek. Heel gemeen, gluiperig. Ik vind deze man een ontzettende... Ja, ik vraag me af of je zo iemand psychisch ook een dergelijke wereldleider kan laten spelen... ...en die macht in handen kan geven die Amerika steeds nog heeft. Romney bevalt dat u dus, dus de, ja, niet zo erg. Dat is een hormoon en dat is een geloof nou ja... Iedereen mag van mij geloven wat hij wil, maar hij moet het niet aan een ander opleggen. En dat doen deze lieden ook. En, Nederland, you, en Nederland moet daar dus niet achteraan lopen? Ja, ik ben daar bang voor, want wij hebben ook zo'n figuur die ook zoveel banen creëert. He? Ja, wat Romney bedoelt, dat zijn al die soldaten... Die u bedoelt ook een man met in een, in een R? Wat zegt u? U bedoelt een andere man met een R? Uh, ja, da, ja, nou, die hoeft van mij niet uit de kast te komen als hij maar uit het torentje blijft. Maar ja, helaas, Samson die gaat met hem samen dit werk doen. Uh, en ik geloof dat Samson meegetrokken meegetro wordt zometeen. Uh, want kijk, Israël is mijn dierbaar, hoor. Maar Israël krijgt dan weer de vrijbrief om een bom te gooien. En dan hebben we de poppen aan het dansen. Je moet Israël gewoon als NATO zeggen, wij beschermen je, val. je Israël aan. Goed, dan slaan we keihard terug met z'n allen. Dan blijft die meneer in Iran wel komen. Maar ga je dan een bom gooien... Ja, dan geef je de legitimiteit om Israël aan te vallen in het hele Westen. En wat ze gedaan hebben in Libië en zo, en wat ze nu ook weer in Syrië zouden doen. Die, die, die man is vermoord, die ambassadeur. Maar met Amerikaanse wapens waarschijnlijk, want ze werden toch gesteund. Ja, zo is het altijd, hè? Henk Hofland. Ja, eh, kijk eens, als je nu onder de, de, de verhoudingen zoals die nu in het Midden-Oosten gelden. met grondroepen waar dan ook erin mengt, dan vergroot je de chaos. Het moet op een andere manier met diplomatieke middelen, met politieke middelen, met economische middelen desnoods. En dat heeft altijd tijd nodig. Dat kan jaren uh, aanlopen voordat je enige resultaat ziet. Maar een militaire ingreep is volgens mij op dit ogenblik... Catastrofaal. Nog één ding, Henk. Uh, Romney heeft gezegd dat Amerika dreigt af te glijden naar het niveau van Griekenland. Dat moet jou zeer bevallen. Even heel kort, want nou, je ik komt vind, er net vandaan. Ik vind Griekenland een uitstekend land, hoor. Uh, zeggen we, de economie? Nee, die is niet goed in orde. Als je uh, uh, in een restaurant gaat eten, dan weet je zeker dat je geen bonnetje krijgt. Want de belasting wordt ontdoken. Tenzij... En zich een belastinginspecteur in de buurt uh, laat zien. En dan opeens komt er wel een bonnetje. Dankjewel, Leinheem, Henk Hofland. Het was mooi hier aan de zelfkant bij het spoor. Heel mooi. Het is nu nog te vroeg voor de onafhankelijkheid van Curaçao. Ik ben het van de stellen: ik zeg nu niet en nooit niet. Als de mensen er zelf om vragen en niet schreeuwen, smeten. Dan de onafhankelijkheid. Ik ben bang dat het allemaal te laat is door het rare zwalkende beleid van Nederland de laatste jaren. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Ik denk dat het een heel goed moment is voor Curaçao om nu stappen te gaan nemen richting die onafhankelijkheid. En uw mening die telt. Nooit met je vingers aan branden en laat het maar lekker uitzoeken daar. Luister zometeen van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.